12 uur. Gert Huk met het nos -joon? blijven als minister en dat hij nog geloofwaardig is. Wat hij heeft gedaan was wel onverstandig, zegt Rutte. Zijlsta had eerder beweerd dat hij in 2006 in het buitenhuis was van president Poetin... en hem daar het horen spreken over Groot-Rusland. Hij was daar als Shell-medewerker samen met Shell-topman van de Veer. In een interview met de Volkskrant heeft Zijlsta toegegeven dat hij niet bij de bijeenkomst is geweest. Als verklaring voor zijn leugen zei hij dat hij zijn bron, die er wel bij aanwezig was, wilde beschermen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 Het openbaar ministerie gaat snelrecht toepassen op vliegtuigpassagiers die zich misdragen. Mensen krijgen meteen een boete of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Vorig jaar maakten bijna duizend mensen zich schuldig aan wangedrag op Schiphol of in het vliegtuig. Meestal waren ze dronken. Cambodja heeft een groot deel van de Westerse toeristen vrijgelaten... die vastzaten vanwege pornografisch dansen op een zwembadfeest. Drie anderen, onder wie een Nederlander van 22 uit Haarlem, zitten nog vast... Op het feest namen bezoekers volgens de politie seksueel suggestieve poses aan. Foto's daarvan worden in Cambodja als pornografie beschouwd en dat is daar strafbaar. De Franse politie gaat strenger op controleren op drugsgebruik in wintersportgebieden. Speciale aandacht krijgen toeristen uit Nederland en Spanje. De meeste drugs die in de Franse Alpen worden onderschept zijn uit deze landen afkomstig. Wie in de Franse ski wordt betrapt op drugsgebruik of drugshandel kan een flinke boete krijgen of een jaarscel. Het weer af en toe zon, afgewisseld met een paar winterse buien... Het wordt de op vijf vanmiddag. Vanavond en vannacht gaat het licht vriezen, Morgenperiode met zon en op de meeste plaatsen droog. Dit was het... ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Op de N250 Den Helder richting De Kooi... staat bij Den Helder 2 kilometer file een kwartier vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 lunch toe gewenst. Goedemiddag, Onno. Goedemiddag. Oh, ja, huis, gezellig dat je er bent. Ja. ja, want onze Dolly is altijd nog door gezondheidsomstandigheden niet in staat om de uitzending te doen, helaas. Maar we wensen haar natuurlijk, uh, dat hebben we al eerder gedaan, van uh, harte wetenschap. Van harte wetenschap, Dolly. En uh, we hopen dat je snel weer in ons midden bent. Nou, bijna Valentijn, Onno. Wat? Heb, je, ja, ja. heb jij wel eens, eens zo'n stiekem zo'n zo Zo'n Valentijn Bos gehad. Ik geen Bos, maar wel een kaartje. Wel een kaartje. Oh. Toen ik in Hilversum werkte, dus ik heb oh. geen idee welke medewerkster, want het was natuurlijk een. Uh... Ja, nou ja, dat weet je maar nooit natuurlijk. <lacht> ja, of medewerker? Nou, ik hoop het niet. Hé, <lacht> hey, maar nou ja, uh, ik, heb, ja, ik heb ooit al eens een keer ook al een bos bloemen gehad. Uh, waarvan ik altijd nog niet weet wie dat geweest is. Maar goed, ja, dat was toen... Eigenlijk, als je dan een partner hebt die een beetje jaloers is... en je krijgt ineens zoiets, dan... dan... Okay. Ja, dan heb je of een probleem. Of, uh, ja, ja, of zij heeft het gestuurd en uh, denk van... eens eens kijken wat die, uh, Kijk. hoe die dat gaat uitleggen. Ja. <laughs> Maar dan maak ik meteen even de van de gelegenheid gebruik, luisteraars, om u te melden dat ik dus aankomende woensdag op Valentijnsdag vanaf 7 uur s avonds tot de klok van 9 uur en misschien wel 10 uur, dat hangt een beetje van het enthousiasme van de luisteraars af, een Valentijns-uitzending ga doen. Met allemaal, ja, u kunt het wel raden, gewoon gaan we lekker rustige, rustige muziek natuurlijk. Ik heb al een hele lijst uitgezocht voor u. Ik heb maar liefst drie uur muziek. Dus, nou ja, er is veel. Long letters licht. in de scène? Ja, nou ja, dat lag hand van het weer af. Hè. <laughs> ja, we zitten in zo'n soort. Als, als, dus, als, ja, als, ja, als, als, maar ik denk dat Pet Boon er wel bij in ieder geval. Of April ja, Love of die andere. Ik heb geprobeerd om zo een beetje vanaf de jaren 50 tot nu een beetje zo door de geschiedenis van de mooie, mooie uh, uh, nummers te gaan. En uh, nou ja, uh, ik, ik hoop dat ik geslaagd ben. En ik, als u bezoekjes heeft tussendoor, dan mag dat natuurlijk ook omhoog. Uh, Valentijnsdag, 14 februari. Mensen zeggen vaak van ja, dat is alleen maar voor de commercie. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, zo, zo, ja, sorry als ik het uh, misschien uh, ook zo zeg, maar uh, ja... Is commercieel gedacht? Ja, maar het idee erachter, zeg maar, hè. Want uh, ja, Sinterklaas is ook commercieel en paas ja, ja, is ook. Is ja. ja, alles is commercieel. Elke dag uh, wat, wat je secretaresse dag bij je. Uh, ja, wat ja. wat vandaag heb je allemaal wel niet uh, ja, tegenwoordig. Nou, het niet. is de door de commercie wordt het een beetje eigenlijk uh, in het leven geroepen. Dat is ook zo. Nou, ik ben blij dat Orno er is, luisteraars. Want uh, alleen is maar hier in de studio. Uh, dus... Mag jij dat ook draaien? Uh, Alleen is Madeleine, ik kan niet wennen aan de stilte om me heen. Dat nou. is Rob de Nijs, toch, die dit zin? Het zou best kunnen, ja. Ja, ja, ja. dit is trouwens een originele nummer van Brad, wist je dat? Ja. Lost Dat Your Love. Love. Ja. Nou, ja, heel mooi, heel mooi repertoire. Oh, ga ik straks wat verdraaien. Ja, kan ik net zeggen. Ja, moet, ja. ja. Uh, nou, uh, ik hoop wel dat je nou eindelijk ah. eens je revolver opgeeft. Nou, toevallig had ik die eigenlijk ook uitgekozen. Oké. Okay. <laughs> niet meer kunnen, hoor. <laughs>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 God. Nou, ik ben, nou. Blij, ben, blij je, ben blij dat je je geweer hebt thuisgelaten. Ja. Ja, het lijkt wel alsof ik begon te schieten. Ja, want, ja, eh, ja, ja. Dat type bij jou dat is ook... I, ik, ik denk dat je hier vast ook wel fan van bent. Crosby, Stills en Nash. Nash. En Jan. Ja, ook. En dan heb je dat, dat, dat mooie nummer... wat ik ook met Ruud Jansen wel eens uh, samen heb gedaan. Uh, met de hele band dan natuurlijk. The du Judy Blue Eyes Suite. The heavens that natuurlijk over Stills stillness en ook Neil Young daarbij Getting to the point. It's getting to the point. Dat ah, maar zeggen, ja. no anymore I am sorry Sometimes it hurts So badly I must cry out loud I am lonely I am yours You are mine You are what you are Give back it hard Remember what we've said and done and felt about each other If babe, have mercy Don't let the past remind of what we are not now I am not dreaming I am yours You are mine You are what you are You make it hard oh. Tearing yourself Away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 Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Here is the lock and left the key to your heart. And I love you. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard And you make it hard Follow. Sing the song. Don't be long. Thrill me to the marrow. <laughs> Voices of the angel ring around the moon. Said she's so free How can you catch the spy? nodig om naar dit heerlijke nummer te luisteren. Van de LP Deja Vu uh, komt uh, ook het nummer Carry On en uh, Our House, al die mooie nummers van Crosby, Stills, Nash en Young. Maar Ornum heeft ook nog een mooie voor ons uitgezocht, Ornum, want uh, uh, jij bent ook fan van Simon. En ook ja, van, uh, niet maar van, niet, uh... <laughs> niet de Nick en Simon. <laughs> nee. <laughs> Wel Simon en Garfunkel. Hè? Wel Simon, Simon en Garfunkel. Simon ja. en Garfunkel. En jij wil graag jouw klanten weer graag tevreden houden, toch? Ja. Heel graag. <laughs> Ook de, de, de luisteraars.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 all stars. Pure customers satisfied op, een en houd lekker oké. Nou, en hou ook vooral je luisteraars tevreden hoor, toch? Dat zei ik. Ja, dat zei ik ook al. Ja, dan, ja, nou, goed, nou, nee, ik dacht dat ik niet Ja, ik, ik, nee. ik sluit me er volledig bij. Oh, aan, ah, op die fiets. Ja. Hé, hey, hoe was je weekend? Ja, prima, uitstekend. Wat heb, wat, wat heb je, waar, waar heb je jezelf allemaal mee vermaakt in het weekend? Nou, uh, zaterdag heb ik uh, verder niets gedaan. Uh, Vrijdagmiddag uh, had ik nog een uh, borrel, een uh, ja, nieuwjaarsborrel nog bij je sportsupport uh, in Haarlem, in Haarlem, ja. Okay. ja, ja, ja. Waar ik wel eens foto's van uh, nou. sportactiviteiten, hardloopwedstrijden maak. Sportief dat ze dan in februari ja. uh, alsnog een nieuwjaar sport. Ja, ja, nou ja, goed even. En, en, uh, van hallo hallo, uh, fijne, bedankt en uh, hopen dat weer uh, je wel een uh, tot volgend fijn jaar. jaar. Tot ja, volgend... ja, nee, niet tot volgend jaar. Dat, dat wordt... we juist dit jaar natuurlijk uh, weer een uh, goed jaar uh, tegemoet gaan. Dus, uh, eh. Nou en uh, gisteren was ik uh, eventjes in uh, Hippolytus Hoef, althans in uh, Wieringen. Mag je dat komen ja ja, ja, ja, ik had uh, visie aangevraagd. Ja. gevraagd. Oké. Okay. En dan was ik even bij een collega een fotograaf die een uh, expositie daar... Uh, Hippolytushoever, ja. is dat vlak bij de vlak? Den oh, de, de de de Hoever, Hoever de, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Den Hoever, Wiering, ja, Wieringwerf ligt nog een stuk, uh, stukje lager. Het ja. zit eigenlijk tegen Den Helder aan. Oké. Okay. Dus, en dan had hij een hele mooie uh, expositie, foto-expositie in een kerk. Oh? Ja, die, die man, die het uh, Stamp, die kan zo mooi fotograferen, jongen, dat is echt. Gigantisch. Ja? Die maakt ook voor veel grote bedrijven en dergelijke wegenbouwen en dergelijke. Heb ik wel eens foto's gezien. Is dat met die, die, die man die jou met een met kaar op hebt gezet? Of? Ja, juist. Ja, ja, ja, in de paviljoen wel gelegen. Ja, ja, ja. in Haarlem op de Dreef, daar. Ja. Oh, leuk, leuk ja, man. Dus ja. dat was eventjes daar gezellig uh, ja, de wij, opening meemaken. En daarna uh, hadden we nog een nazit met een uh, stel uh, met kennis en vrienden van hem... Bij hem thuis in, de, in zijn studio, in zijn fotostudio. Oké. Okay. Lekker uh, even wat uh, ertessoep en, uh, okay. en noem maar op en uh, ja, ja, ja. gegeten. Dus nou, het, was, het was een leuke zondag, Nou, Je, ik weet, je, weet, je weet ik helemaal we niet voor fotograferen. Nee, nee, nee, nee, nee joh. <laughs> nee, maar leuk, leuk om... Ja, die, die, die, wat, wat, waar werkt die man mee? Heeft die, hij heeft die Hasselblad of zo? Of nee, nee, nee. Hij werkt uh, ook wel uh, met Canon. Oké. Okay. Ik weet alleen niet uh, welk, hoor. Welk type... Hij uh, heeft daar er... een studio, jongen, in apparatuur. Dat is oh, echt, ja. Uh, ja, ja, ja. ja is een welbemiddeld uh, wel man. Ja, een, een Schots, welbemiddeld Schotsman. Hij heeft <laughs> okay. daar een, een prachtig uh, huis. Een uh, oh, okay. paar jaar geleden gekocht. Het was ja. een oud uh, posthuis. Een postkantoor. Oh. En dat heeft hij uh, van, uh, zeg maar van, de, van de Posterijen, Heeft hij dat uh, voor een leuk bedrag kunnen kopen. Nou, ja. dat is een ruimte daar zo. Ja. Zowel boven als beneden. En heb een prachtig mooi uitzicht. Dat is echt, uh, dat is gigantisch. Mooi om mee te maken. Ja, mooi om mee te maken. Ja, hey, nou, ja, ja. Weet je wie daar ook woont? Die ken je ook nog wel? Henk Haanraad, ken je die nog? Henk Haanraads? Ja, van, nee, van, nee. van Shoreline en van de Ruud Johnson Band, de gitarist, de Indiaan. Oh, de, ja, ja, ja, ja, ja, de naam zeg maar, ja. niet, maar, maar iets, maar, maar ja, ik weet ja, wel. Je... die woont daar tegen het ijs van meer aan, zeg maar, ook in een, ja. op een Ark, zeg maar. En. Ja. Uh, ja, die, die, uh, die is altijd nog uh, solo in het optreden met zijn gitaar. Ja. Met, met orkestreks. En dan uh, zingt hij allemaal Jimi Hendrix en allemaal dat soort uh, repertoire. Ja, ja. ja, goeie, ja. enorm goede gitarist. Het is dus alleen, uh, ja, Ruud zei wel eens: ja, hij kopieert alles. Hè. Hij wil elk nootje wat hij normaal origineel op een plaat hoort van een uitvoerder, ja. dat wil hij exact zo overnemen. Overnemen en ja, uh, ja, spelen. Ja, ja. Heel, heel fanatiek. Ja. Uh, is, niet iets, is er niet iets uh, op YouTube of zo uh, van hem? Nou, dat, dat je moet we, dan we, hebben, dan we even, we, even hem even zoeken. We moeten straks ook even het nieuws doen. Ik heb een beetje wat ja, ik heb bij elkaar ja, geraapt. Dus, uh, ja, we we ja, gaan ja, eerst iets. nog even naar Cock uh, uh, Robin luisteren met The Promise You Made. <togelijks>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 the life I lead Remember the promise you made Remember the promise you lost ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Onno, Hulshoff en Charles Duif. Ja, luisteraars een wandelaar is vrijdagavond ten val geraakt. En dat gebeurde op het Zandvoortse strand. Rond de klok van half negen s'avonds... kwam de strandganger door een onbekende reden ten val omdat het slachtoffer op het strand bleef liggen... werd de reddingsbrigade opgeroepen om assistentie te verlenen. Zij hebben de gewonden op een brancard in de auto geschoven... en naar de boulevard <tied> gebracht. Waar een ambulance klaar stond... om het slachtoffer naar het ziekenhuis te kunnen brengen. En dan, raadslid Jan Benen van het CDA... vindt dat het college namens de gemeente Zandvoort... aangifte moet doen tegen de tabaksindustrie.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 Ook heeft uw college onze, uh, heeft toegezegd dat Zandvoort zich op korte termijn zal aansluiten bij en of partner zal worden bij het maatschappelijk breed gedragen Alliantie Nederland Rookvrij. De gemeente Zandvoort heeft een ambitieus programma om het roken te ontmoedigen. Tegelijkertijd poogt de tabaksindustrie met list en bedrog ook onze inwoners bewust sla, verslaafd te maken en te houden met alle initiatieven. Vaak dodelijke gevolgen voor het individu als voor onze samenleving tot gevolg. Niet te snel scrollen, maar <laughs> <laughs> Het minimale wat onze gemeente kan doen is zich aan te sluiten bij de aangifte en namens ons circa 17.000 Zandvoortes een glashelder statement af te geven in deze mogelijke historische strafzaak. Door Belen in een onlangs gestuurde brief aan het college. Hij wil van het college weten wanneer Zandvoort zich daadwerkelijk aansluit. Dit pikken wij niet meer, Anno 2018 Indien u hiertoe niet bereid bent, verneem ik graag de redenen waarom uw college tot aangifte overgaat, sluit hij zijn epistel af. Nou, dan worden de jongeren gezocht voor een campagne. De gemeente Zandvoort zoekt jongeren tussen de 18 en 23 jaar voor een campagne... Voor de gemeenteraadsverkiezingen en die gaan plaatsvinden, de, u weet het langzamerhand, denk ik wel, op 21 maart aanstaande. Doel is om andere jongeren te motiveren om te gaan stemmen. Ben jij, ja jij, tussen de 18 en 23 jaar en vind je het belangrijk dat jongeren 21 maart gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, en woon je in de gemeente Zandvoort en heb je geen cameravrees?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 Een vrouw krijgt glas in haar gezicht. Een 18-jarige vrouw uit Zandvoort heeft zondagochtend een glas in haar gezicht gekregen in een bar aan de kromme. En toen kreeg ik Helene Fischer in beeld. Oh ja, ja, neem me niet kwalijk. Onno. Ja. ja. <laughs> nou, ik ja. Ook leuk hoor. Ik kan niet. <laughs> het is beter, beter, beter haar in beeld dan die vrouw moet toch. Ja, ja, ja, in de gezicht. ja, gezicht. Ja. In, in een bar aan de kromme elleboogstegen in Haarlem. De vrouw zijn ze. De vrouw zou zijn lastiggevallen door een persoon... en vervolgens een glas naar haar toe hebben gekregen. Ze liep daardoor een snijwond op in haar gezicht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De politie heeft een onderzoek ingesteld... naar de precieze toedracht van het voorval. Ja, dan ben ik in alle aas, ben ik nog vergeten om het weerbericht op te zoeken. Dat ga ik, ga ik eventjes doen, even rustig aan. Want dan kan ik ook meteen het liedje voor de sidekick... Hey, en, en zeg ook nog even bij jouw vorige bericht... Ja. dat als ze interesse hebben, die uh, jongen en oh, ja. ja, ja. te e-mailen. Ja, dat moeten ze vooral doen. Als jij dus wil uh, uh, bijdragen aan het ontwikkelen van de campagne... voor de gemeenteraadsverkiezingen... en dat allemaal uitrollen om jongeren te motiveren om te gaan stemmen... dan kun je je e-mail sturen naar... Communicatie. Nou, dat is makkelijk te onthouden, Communicatie, apenstaartje, oftewel, zandvoort.nl. Communicatie, at zandvoort.nl. Als jij wil helpen om de jongeren aan het stemmen te krijgen... hou de stemming erin, zou ik zeggen, toch? Nou, we gaan even een stukje muziek draaien... want ja, we moeten zoveel tegelijk doen vanmiddag. Het is niet te geloven. U mis je, Dolly. Ja. Uh, ja, nou kijk normaal, uh, luisteraar, want dat, moet u, dat kan ik wel even uitleggen aan de luisteraar zijn. Ja, want, want dan het dat uh, het, het nieuws natuurlijk op haar eigen ja, la, laptop staan. Ja, en dan kan jij, uh... kijk, want, want u moet zich voorstellen, uh, we zitten hier dus achter een mengpaneel, luisteraar. Nou, allemaal schuiven, laat die duif maar schuiven vanmiddag. Uh, maar dat betekent dat je dan op je scherm zie je allemaal wat er gebeurt op de radio. Dus je ziet de muziek die je eventueel kan instarten en je ziet... Uh, ook het internet op hetzelfde scherm. Dus als je uh, op het internet kijkt, zoals Orno in dit geval ook deed... en uh, het bericht ja, voorlas... Ja, ik, ik zit op jouw scherm te ja, kijken. Ja. Maar jij hebt scrold. Dus ja, uh... precies. Dus Orno keek op mijn scherm mee. En die ging het nieuws uh, aan u voorlezen. Maar dan wil ik ook uh, tegelijkertijd dat liedje voor de sidekick opzoeken. Want dat, dat moet dan ook op tijd worden ingestart. Maar dan verdwijnt zijn tekst ineens uit beeld. <lacht> dus dan kan hij zijn bericht niet aflezen. Dus dat is allemaal en een ik ben niet zien dat ik nog alles. Dus Dolly, gewoon beter worden. Eh, eh, of we moeten het gewoon voortaan. Inderdaad, dat we er even tien computers erbij aanschaffen. En, <laughs> ja. apparatuur genoeg hebben om het allemaal eh, mogelijk te maken. Ja. Het is een beetje improviseren af en toe. Maar goed, dat is de, de charme. De steun eh, zie je van Zandvoort. Ja. We gaan een crowdfundingactie houden. Ja, ja uh, ah. de collectie is voor nog tien uh, hele snelle computers. Zodat we heel snel dingen kunnen opzoeken en, uh, en ook afdraaien. Dat zou leuk zijn. Uh, en Zen nou, uh, Lengs. Even... Ja, ja oh, dat zou ook leuk zijn. Ja, maar ah. zegt de luisteraars allemaal niks. Nee, nee, nee. We, gaan, uh, we gaan Curtis stickers even draaien met uh, I wonder why. Als hij wil tenminste hoor, Curtis. Want het is eigenwijs he, niemand. Kom op, Curtis. Curtis doet het niet. Nou, je, de, ja, schrijf je. Ja, Schuif je. Door blijven schuiven, Dijf. Okay. Love is a hunger that burns in my soul.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 ga ik ook nog even kijken, luisteraars, of ik u iets kan uh, vertellen over het weer van deze week. Ja, de nieuwe week is begonnen en het is altijd aardig om even te kijken wat uh, de pluim voor uh, uh, beeld laat zien de komende periode. Nou, er is in ieder geval vaak ruimte voor de zon, lees ik. Het ziet er uh, zeker niet somber uit de komende dagen. Dinsdag en woensdag wordt het zelfs vrij zonnig. Alleen in het zuidwesten van het land dan. Uh, Neemt de kans op uh, uh, hoge bewolking toe. Uh, in de loop van de dinsdag gebeurt dat. En dan krijgt de zon gelijk uh, ook meer moeite om door de wolkjes heen te komen. Woensdag heeft de oostelijke helft van het land ook uh, de beste periode voor zon. Donderdag, ja, dan wordt het helaas weer nat. Woensdagavond neemt de bewolking vanuit het westen toe op nadering van een actieve storing. En in de nacht naar donderdag gaat het ter tijd te regenen. In het oosten en noordoosten dan valt die neerslag waarschijnlijk... ...enige tijd in de vorm van sneeuw of natte sneeuw. Donderdagochtend dan uh, trekt de neerslag snel uh, het land uit... ...en dan klaart het uh, vanuit het westen weer op. Nou, het aankomende weekend, maar dan lopen we erg ver op de tijd vooruit... ...dan uh, wordt weer zon en droog weer verwacht. Vrijdag start de dag zonnig, als we de voorspellingen mogen geloven... ...in de loop van de dag dan uh, denk vanuit het zuiden de bewolking toe... ...maar het blijft dus droog. Zaterdag en zondag is er ruimte voor de zon... Maar we moeten het ook met wat wolkenvelden doen op die twee dagen. Mogelijk uh, dat er in het zuidoosten in de ochtend op zaterdag nog wel eventjes wat regen valt. En de temperatuur? Nou, de komende dagen zullen de maxima weer iets hoger gaan uitkomen. Tot en met woensdag is het uh, 4 tot 6 graden. En daarna is de kans groot dat het oploopt naar 8 graden. De eerste nacht de vriest het duidelijk nog licht. Met kans op gladheid. Maar ook uh, na donderdag kan het kwikken in opklaringen nog eventjes dalen tot rond het vriespunt. Uh, wat dat betreft blijft het een beetje kwakkelen... en moeten we per dag bekijken hoe groot de kans op gladheid is. U wordt dus uh, altijd gewaarschuwd als u de weg op gaat. Nou, tot zover dan nemen we het weer. Ja, ik uh, krijg van Onno een, een verzoekje, luisteraars. Uh, ring my bell. Uh, dan moet ik even kijken waar die ongeveer staat. Oh, bovenaan. Ring my bell. Nou, Onno, ring my bell. zou ik zeggen, jongen. Anita Ward is daar verantwoordelijk voor. Die gaat er maar liefst een uh, minuut of acht door met de vraag of, of, ja. of we de bel willen of we, de, ja, ja, geen gehoor. Hè, dus... Het is, het is ah. een oude fiets ook waar ze vrijheid Dus die, <laughs> die, die, die bel niet. Grappig is dat ze eigenlijk met dit nummer uh, ooit in Nederland en België doorbrak in 1979. En het bleef uiteindelijk de enige echte hit. Zo, Hier. zo lang geleden. Hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. ja zeker. En ze treedt nog steeds op. Oké. Okay. Dus, uh... ja. Het is een Afrikaans-Amerikaanse zangeres geboren in 1956 in Memphis. Oké. Okay. Mm. 56. Dus even rekenen, even kijken. Ja, je, uh, drie 9, ja, 61. 62. 61. 60. 60. Ja, ze moet nog. Uh, ja, ja, ja, ja. Toch? Ja. 61. Ja. ja, dat rekenen van mij, ja, dat is. Uh, Meeste. Ja, nou ja. Ja. Uh, oh no. Uh, nee, ken je die, die, jij ken je die man met die pet op, nog die achter die piano altijd zat? Oma Willem. Nee, niet Oma Willem. Maar Willem. Nou, je, ik denk dat, dat hij vanuit. Had hij ook zo'n heel raar kapsel? Dat weet, dat weet ik eigenlijk niet meer. Want hij zat er onder die pet, het kapsel van hem toch? Dat zo'n bloempot. Uh, haar. Ja, dat zou kunnen. Maar hij heet Gilbert. Oh, Sullivan. Ja. ja. Nou, dat, dat is hem, ja. Dat ja. is hem, hè? Ja, ja, ja zeker. En uh, hij had altijd een beetje iets uh, van. opschieten, cat down, weet je wel. Ja. Een beetje van uh, commanderen eigenlijk, hè? Oh ja, het was een rustige jongen altijd. Ja dat, ja, dat lijkt zo, jongen. Luister maar, luister maar. Luister maar wat hij zegt. bij dat het het orkest van José Feliciano zou zijn. Dat kan je natuurlijk niet uithalen. Want uh, dat is normaal een gitarist. Ja. En, uh, maar, ja, ik denk dat het ook niet klopt hoor. Maar goed, in ieder geval, staat er wel bij. Walk right in, een instrumentaaltje even zo. Je tussen. mag er toch wel vanuit gaan dat uh, Spotify... Uh, dit, uh... Ja, okay. zou je wel denken, ja. ja. ja. Uh, nou, ik, ik kijk op mijn klok hier. Ja. We hebben nog maar eigenlijk ruimte voor uh, één liedje voor het nieuws. En dan kort, moet, ja, dan moeten we wat cabaret voor de mensen op gaan zoeken. Want dat is natuurlijk het, als ja. we het doen gebruikelijk. Dadelijk, na het nieuws. Nou ja, na de klok van 1 uur. Zullen we George Harrison he, even ja. he, met de My Sweet Lord? Daar komt hij.